Dit is Door al Negens met het NOS-journaal. Jesse Klaver wordt bij de volgende verkiezingen zeker de lijsttrekker van GroenLinks. Tot gisteren konden zich tegenkandidaten melden, maar dat is niet gebeurd. Het partijbestuur heeft hem daarom voorgedragen als lijsttrekker. Klaver volgde in mei vorig jaar Bram van Ooyek op... als fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer. Natuur en Milieu is boos over het plan voor nieuwe politieauto's. De politie lijkt alleen maar dieselauto's te willen aanschaffen. Dat is belastingtechnisch goedkoper... Natuur en Milieu noemt het ongehoord dat de overheid duurzame brandstoffen promoot... maar zelf voor vervuilende diesels kiest. De aanbesteding is nog niet officieel, maar de politie vraagt alleen offertes op voor dieselauto's. Er zijn in Nederland zo'n 14.000 politieauto's. Volkert van der Graaf moet opnieuw voor de rechten verschijnen. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak in kort geding vorige maand. Eind vorig jaar kreeg de moordenaar van Pim Fortuyn van het OM te horen... dat hij zich diende te melden bij een psycholoog. Daar was hij het niet mee eens en de rechter gaf Van der Graaf vorige maand gelijk. Bij de vrijlating van Van der Graaf in 2014... achtte de rechter de kans klein dat hij in herhaling zou vallen. Het OM heeft dat van meet af aan betwijfeld... en wil dat hij wordt begeleid. De provincie Limburg wil 3 miljoen euro subsidiegeld terug... van het failliete Imtech. De provincie heeft een claim neergelegd... bij de curator, schrijft 1 Limburg. De provincie stelde Imtech 7,5 miljoen euro in het vooruitzicht... voor de ontwikkeling van de duurzame energiecentrale Limburg. De curator heeft inmiddels laten weten dat er een streep gaat door die plannen. Van de toegezegde 7,5 miljoen euro is 3 miljoen al verstrekt. Dat bedrag wordt teruggevorderd. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren... is nog veel bewolking en plaatselijk mist. De komende uren breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag is het dan overal zonnig, bij een graad of 10. Dat is ook in het weekend zo. De ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hocka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. What een dag dit is geweest, wat een ramp moet ik in, waar het allemaal slim is.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 No, no,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 CD, 3 on 2, Joe Magnarelli, trompetist verder, Steve Davis, trombone, Mike DiRublo, alt Altsax, Rudy Royston, drums, en Brian Charlotte, organ. Uh, <coughs> en eens even kijken, oh ja, ik had nog wat tv-tunes, dat vond ik ook dat was wel grappig, ik doe er een paar, misschien herken je ze wel, deze, ik zal er zo wat over vertellen.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 West Montgomery uh, Caravan, het nummer was volgens mij... opening van het programma Wie van de Drie. Als ik me goed herinner, 60 jarige tv uh, Ja, West Montgomery, fantastisch gieter, is natuurlijk. Helaas niet oud geworden op 43-jarige leeftijd al gestorven. Een hartinfarct. En ik was bezig met de oude doos... en ik zei wat uh, dingetjes uit de uh, televisieseries. En dit is ook wel grappig. Komt eigenlijk ook uit de jazz. het overbekende Batman-thema van de tv-serie Batman. En dat is geschreven door Neil Hefty. En Neil Hefty is eigenlijk een, een trompetist geweest. Ook een bandleider, een jazz-trompetist. En hij heeft ook een orkest gehad, een Neil Hefty Orchestra. En hij heeft ook hele bekende nummers gemaakt. Bijvoorbeeld deze Girl Talk, Neil Hefty en his Orchestra.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 van John Fatshock. John Fatshock, Amerikaans jazz, trombonist, big band leider, componist, arrangeur, speelt bebop, postbop, swing. En dit was een heel leuk cd'tje vind ik zelf. Up and Running, cd 2007, John Fatshock, New York, big band. En ja, dan is het de hoogste tijd voor een muziekje van Harry Connick. Daar hebben een tijd niks van gehoord, maar ik begreep dat hij afgelopen jaar toch weer een cd heeft uitgebracht. Harry Connick, met het nummer That Would Be Me... van de gelijknamige cd-cd-2015... Harry Connick. Who can say they'll live forever? That would be me. Who knows if we'll stay? together that would be me who wouldn't miss a thousand sunsets only to see your eyes your smile your lovely face that would be me I can walk the fear I can face it on my own just knowing you're near I can see the cloud. Junior, moet ik natuurlijk zeggen. En uh, ja, dat is toch wel een tijdje geleden dat ik een cd'tje van hem gedraaid heb. Dus ik vond het wel eens leuk om van deze nieuwe cd uh, iets te laten horen. Harry Connick, That Would Be Me, cd 2015. Ik zag Harry overigens later op televisie in een film The Copycat Killer. Toen was hij een, uh, ja, een, een beetje een psychopaat. Dat was een grappige rol van hem.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 Dat was Ben Patterson op orgel... Peter Bernstein, gitaar... en George Fludas op drums. En dat is een grappige CD... en dat is For Once In My Life... Ben Patterson CD, 2015...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 Jullie allemaal een hele fijne zondag en wie weet tot morgenavond om 9 uur hierzelfde zender CFM Cinema.